Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar toch te zien op NPO 1. Mijn collega's van NOS evenementen en de NTR gaan de liedjeswedstrijd uitzenden. Ze heeft de NPO gevraagd nadat Afro Tos gisteren besloot om niet meer mee te doen met het Songfestival. De directeur van de omroep zei er toen dit over. Ja, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. En um, ja, dat heeft alles te maken met het feit waar wij voor staan, onze waarden En dan kan ik niet anders. Ja, dat de NOS en de NTR nu een rol krijgen, is niet gek. Het zijn de enige twee omroepen die in de wet zijn aangewezen... om onafhankelijk en neutraal verslag te doen van grote gebeurtenissen. In de Kamer in Den Haag staan zes verse kopjes koffie. Het is eentje voor informateur Buma. En de andere vijf zijn voor de leiders van D66, CDA, VVD, GroenLinks-VVDA en Jaat 21 De kabinetsformatie dreigt uh, helemaal vast te lopen. En daarom heeft Buma ze uitgenodigd om elkaar even goed in de ogen te kijken. Een CDA-leider Bontebal de, de vraag of dat iets gaat opleveren. Dat weet ik niet. Uh, de informateur heeft deze constructie bedacht. Ik denk dat, die wel, dat dat een goede constructie is. Omdat als partijen elkaar in de ogen kijken, dan is het iets meer minder makkelijk om hele lelijke dingen over elkaar te zeggen. En een mooi verhaal uit Amerika. Want dankzij een inzamelingsactie kan een 88-jarige Amerikaan eindelijk met pensioen. Hij werkte op zijn leeftijd nog vijf dagen in de week in een supermarkt in Michigan. Een influencer interviewde hem en plaatste het online. Ik werk vijf days a week, acht a per And En do that dat omdat je to, moet? Ja, ik heb niet genoeg income. Ja, hij heeft niet genoeg geld omdat het bedrijf waar hij zijn pensioen had opgebouwd failliet ging. En daarna stierf ook zijn zieke vrouw voor wie hij veel ziekenhuisrekeningen had betaald. De influencer uit Australië begon daarom voor hem een inzamelingsactie... die in korte tijd ruim anderhalf miljoen dollar opleverde. De man is intens dankbaar. Daarna brak hij in tranen uit en hij kan het nu dus eindelijk rustiger aan gaan doen. Het weer, er is veel bewolking bij 6 of 7 graden vandaag. En wat voor weer wordt het dit weekend dan, is natuurlijk de vraag. Nou, nat en de zon krijgen we niet veel te zien. Het wordt wel warmer dan vandaag, namelijk een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De N247 is in beide richtingen dicht bij Oosthuizen. Komt er een ongeluk. Onbekend hoe lang dit gaat duren. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust. Ja, dat klopt. Even geen rust aan de kust. De tweede uur er nu. En uh, jullie weten, of tenminste onze trouwe luisteraars weten... dat we dat tweede uur altijd beginnen... met weer een gigaconferentie van Hanny En uh, ze is zich al helemaal aan het installeren. Maar... <laughs> Hannie die zoekt altijd eerst een um, liedje uit wat er min of meer mee te maken heeft. En uh, daarna komt er ook weer een liedje uitgekozen door Hannie. We beginnen met David Bowie en Freddie Mercury. En als dat is afgelopen, dan neemt Hannie de microfoon over. Yeah. <laughs> Hier eigenlijk verschrikkelijk op hete kolen. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen tijd om hier te zijn. Want mijn surprise voor vanavond is bij lange na nog niet op. De tijd dringt. 5 december, pakjesavond. Toen we die loodjes gingen trekken, leek het nog zo ver weg. Maar ja, die ja. tijd vliegt voorbij. Zo heb je Sint Maarten. Zo heb je Sint Halloween. Zo heb je Sinterklaas. Ik ben gisteren nog tot laat aan het vreubelen geweest. Maar onder tijdsdruk lukt het me gewoon niet. Ik heb die hele zooi mislukkingen weg moeten gooien. Het was niks en dat ging hem ook echt niet worden. Een surprise maken is echt het ergste wat er is. Echt waar hoor. Er zijn mensen die genieten van knutselen. Mensen die het kwijl in de mond krijgen van een nietpistool. Of een lijmklem. Of, of, of die in extase raken bij het woord piepschuim. En, en, en, en die van een klompje klei... hele beeldhouwwerken kunnen boetseren... in plaats van een lullig overbodig asbakje. Of, of mensen die superhandig zijn... met naald en draad... en van die schitterende bakwerken maken... waar het gedoodje dan ergens in verstopt zit. Dus het is bijna zonde om hem dan te openen. En bij mij... Ja, bij mij zakt het papier maché in... Is het karton niet stevig genoeg? Zitten de glitters in plaats van mooi in het zicht... precies waar de glitters juist niet moeten zitten? Inderdaad, aan de onderkant. En, en, en, en lijkt het knutselwerk totaal niet wat ik het wilde laten voorstellen. En als ik het uiteindelijk af heb... ja, en toomer in elkaar gemoffeld... dan ben ik vergeten het cadeautje in de surprise te stoppen. En dan moet ik weer ergens een gat maken. En ja, ja dan zakt die hele klerenbende weer net zo makkelijk in elkaar. Dat is nu ook weer... Um, oh ja, wat dat ook weer zo is in dit geval zeker, je hebt altijd dezelfde vijand met Sinterklaas. Tijdsdruk. Ik begin altijd te laat, elk jaar weer. Het is elk jaar weer een rampscenario. Eén grote brok ellende en stress. Het heerlijk avondje is gekomen. Nou, nou heerlijk. Hoezo heerlijk? Pff, wat moet ik in hemelsnaam, of beter gezegd, wat kan ik er nog maken? Hey, ik heb zojuist intussen, misschien heb je het een beetje gemerkt... Ik heb namelijk niet zoveel talent en mogelijkheden... dus er blijven weinig uh, opties over. Ik ben gewoon helemaal niet creatief. Ik ben iemand die bij het zien van een wc-rol denkt... dat is afval. <laughs> Andere mensen zien in datzelfde kartonnen rolletje... een tweepersoons raket, een vrachtwagen, een caravan... of zelfs een vierpersoons supersonische liftkoker. Nou, ik dus niet. Ik, ik zie afval. Ik moet vanmiddag dus nog stevig aan de bak... Terwijl de creatief gezegende doe-het-zelfers onder ons al helemaal klaar zijn, hoor. Die kunnen lekker ontspannen vanmiddag met een beker chocomelk, met een rum of een bischopswijntje. En, en, en, en zitten zich al te verheugen op de reacties op hun ook dit jaar weer zulke originele en kunstzinnige bouwwerken. En ik, ik, ik zit straks, en dat weet ik zeker, met klamme handen te staren naar mijn rol aluminiumfolie. Een stuk vochtig karton. Een rolplakband waar ik nooit het begin van kan vinden. En, en, en, en de tubelijn, waar het uitkomt... dat ik die dop er weer niet eens goed opgedraaid heb. Dat de hele boel weer keihard geworden is. En het ergste komt nog. Ja, dat weet je nog niet. maar weet je, Welk loodje denk je dat ik dit jaar heb getrokken? He? Nou, wat denk je? Ik heb uit alle 19 mogelijkheden... ook nog eens het meest onaantrekkelijke loodje getrokken... dat je maar kunt bedenken. Namelijk mijn zwager. De zwager die alles kan. De zwager die op YouTube het filmpje... hoe maak ik een compleet functionerende hoevencraft opzoekt... en dan zo'n ding binnen een poep en een scheet in elkaar zet. Werkend. Kotsmisselijk, word je ervan. Oh, oh, oh, en hij is ook zo geweldig. Hij is zo geweldig. En dat vindt hij zelf ook, hè. Is bloedirritant. zo slimpy met een hele hoge dunk van zichzelf. Waarom de simp hem nooit in de zak mee naar Spanje genomen heeft... niemand in de familie begrijpt het. Niemand. Vorig jaar had hij gewoon als surprise een mechanische molen gebouwd... met draaiende wieken en ingebouwde ledverlichting. En ja hoor, professor ingenieur irritante Zwijger had hem ook nog eens zo gemaakt... dat hij ook dienst kon doen als ventilator met koelfunctie. Mag ik een tijltje, jongens? Mag ik een tijltje? Ik, ik had vorig jaar voor mijn verwende neefje een schoenendoos met watten in stroop gemaakt... Maar ja, gemaakt, gemaakt, je snapt het al. Maar hij heeft dat doosje Lego dus nooit kunnen vinden. En achteraf twijfel, dan twijfel ik of ik het niet vergeten was om het erin te stoppen. Maar ja, ja hij, heeft, hij heeft toch al genoeg speelgoed... waar een ander zijn nek over breekt, dus misschien is het maar beter zo. En het jaar daarvoor was ik uiteraard ook niet bijster origineel... met die drol gemaakt van ontbijtkoek. Ja, op zich goed gelukt, want er zat zelfs zo'n mooie krul aan, maar... Hij was dus niet stevig gebleven. Tja, en dan wordt het toch onbedoeld diarree. Vieze boel dus. Ja, dus dit jaar moet ik echt met iets beters aankomen, hoor. Zeker nu ik dat genie als slachtoffer heb. Hoe kan ik met twee linkerhanden een surprise maken... voor iemand met twee rechterhanden? Wat zal ik maken? En wat is er mogelijk met mijn armoedige knutselmateriaal? Een gereedschapskist, een dartbord? Dat klinkt allemaal simpel, maar dat is belangen niet haalbaar, hoor, voor mij. Het mag er in ieder geval niet uitzien alsof ik er mama wat van afgemaakt heb. Het is weliswaar mijn zwager, maar uh, het, is, het is toch familie, hè? Oh, dat. Oh, jongens, oh. Dat verlanglijstje van die man is ook zo niet oké, okay, hè? Jo, jongen, die, die denkt echt dat hij bij de Rockefeller Sinterklaas gaat vieren, hè? Het liefste wil ik, zo staat er, de iPhone 17. Ja, ja maar dat is de nieuwste! Die is meegaat deur? Ook wil ik graag starten. De oude parfum Gris Dior Esprit. Ja, heb ik even gegoogeld. 435 euro, hè? Zet je erbij tweede keus, mag ook wel. Bleu de Chanel, 350 euro. Dat spoor je toch niet? We mogen maximaal 50 euro uitgeven. Maar hij is echt niet van deze wereld. Wat er ook op staat, een drone. Een drone, dat is toch... Hé, hey. Hey, wacht eens even. Ik heb het. Ik ga zelfs twee vliegen in één klap slaan. Een surprise die tevens een super cadeautje is. Hoef ik helemaal geen geld uit te geven aan dat beta-mannetje. Het is namelijk, hij is gek op ingewikkelde bouwpakketten. Nou, nou, nou, nou we hebben genoeg uh, kapot en onbruikbaar apparaat in de garage staan, hoor. En die zijn hier prima geschikt voor. Ik sloop gewoon zo'n oude stofzuiger. En die kapotte ventilator en die twee defecte feuns. Dan pak ik wat onderdelen van en ik gooi al die onderdelen... een beetje gesorteerd in een grote doos. Ik, ik zie het helemaal voor me, ik word helemaal enthousiast. Ja, jezus, ja. nou wordt het nog toch leuk ook. Ik plak er een mooie foto van een drone op. Zodat hij denkt dat hij een compleet drone gekregen heeft. Ah, oh, ik ben zo benieuwd wat onze Einstein hiervan weet te maken. En om hem nog een beetje te helpen, zoek ik op internet een lekker lange handleiding in het Chinees. Maakt niet uit waarvan. Maakt niet uit. Ik print hem uit en ik stop hem in die doos. Heeft hij lekker wat te puzzelen? En dan wens ik hem. Hé! Heel, heel, veel succes. Of zoals er in het Chinees onderaan de handleiding staat. Zu, ni, hou yin. wai 是不是就亂来废 white Nou, het lijkt wel Chinees, joh. Ik kan er niks <laughs> van maken, hoor. Hey. <laughs> God, zie Nee, geef mij maar mijn Nederlands dan maar weer. Ja. Hey, trouwens, we mogen weer, hè? Wat mogen we? We mogen hem weer draaien, Marco Borsato. Oh ja. Ja, ja, ja. Nou ja, het mocht natuurlijk altijd al. Alleen uh, was het natuurlijk wel een beetje risky. Omdat je geen idee hebt wat, hoe, hoe de uitkomst zou zijn. Nee. Ja. Nee, deed hij het of deed hij deed het niet? Nou ja, volgens de rechter deed hij het niet, waarschijnlijk. Ga je waarschijnlijk. wat draaien van hem? Ja, ik ga zeker wat draaien. Want ik vind het een fantastische zanger. En ik hoop echt dat hij weer... De prachtige uh, prachtige nummers. Ja. Prachtig. ja, met Johnny ja. Eubank uh, rond de tafel gaat ja. en het weer oppakt. Ja, uh, ja weet je, uh, wie zijn wij hij om is te gaan hij straft al, al zou die. Nou, hij heeft ja, gedaan hebben. Een hele ja. carrière is naar de maan. Ik vind ja, het wel genoeg ja, vrouw, hij is, hij is uh, uh, Zoals je heel plat mag zeggen, gewoon naar de kloten ja. Ja. gebracht. Ja. En of het terecht is of niet, ja, daar kunnen wij niet over nee, oordelen. Kunnen wij niet. Maar als zanger uh, ben ik blij dat hij, uh, hoop ik dat hij weer terugkomt. En dat hij er weer is. Gaat vast lukken. Uh, ik, ik heb gekozen, uh, omdat we het eigenlijk misschien toch echt nooit te weten zullen komen. Hoe het precies zat. Uh, het volgende nummer Is dat de waarheid? De waarheid. Ja, ja. het. Denk aan wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht.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 Hoe vertel je iemand, dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer vliegen en de zon niet langer schijnt? Hoe vertel ik jou, dat het leven dat je leefde, Ja, wat een prachtig nummer is het. Toch prachtig, mee, prachtig. Oh, ja. altijd weer kippenvel. Altijd wie heel toepasselijk om dat vandaag te draaien, dol Ja, heel toch? Ja, ja. ja, zeker. We zijn allemaal blij voor deze artiest... Die, die heel zwaar gestraft is tot nu toe. Ja, vind ik ook. En cool. de rechter heeft gesproken. Ja. Dus wie zijn wij? Ja, zo is het. We wensen ons gaan succes ook bij het oppakken van zijn carrière. Zeker, zo is het. Ja, wat is er allemaal gaande? We ja. hebben natuurlijk uh, de grote natuurbrug over de zeeweg. Ja. Ja. En daar is van de week een hek weggehaald. Dat hek dat was geplaatst zodat de damherten niet vanuit de duinen over konden steken naar de uh, Kennemerduinen. Want er waren veel te veel damherten, vond natuurbeheer... En dan zou het alleen nog maar meer worden. Zodoende zijn er tussen 23 en 24. 2900 damherten afgeschoten. Waarvan 1083 in de waterleiding duiden. En 24, 25, <kwijnt> uh, als het jaar vol is. zijn er zo'n 1900 afgeschoten genoemd. En nu zeggen ze ja. Het niveau is op orde. Het hek kan weg. Ze mogen zich verplaatsen. Mm -hmm. Nou hoop ik maar als leek... Ja. dat we niet zoiets krijgen als na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Namelijk zoveel mensen dood. Zoveel nieuwe aanwas. Want dat is een natuurverschijnsel. Ja. En ja. Euh, ja, dan hebben we straks heel veel babyboomhertjes. Ja. Ik hoop er natuurlijk het beste van... Uh, het hek is open. De overgebleven herten, en dat zijn er niet zoveel meer. We zien ze ook niet meer in het dorp. Nee, de is dat. Hè? Ja, hartstikke zonde. zonde. Ik vond het, ik ik vond het echt zo speciaal. Ja. Het oh. was natuurlijk geen goed teken, maar het hoorde zo bij ons. Ik, ja, ik vond het zo echt in de natuur ja. wonen. Ja, ja, hè? Ja. Dat gaf natuurlijk ook wel drama's. Ja, ik, ik, ik had echt zo'n zo uh, sneeuwwitje gevoel je <laughs> ja, af en toe. Voor alles <laughs> wat ja, er gesneeuwd was. Als, het ja, als had je het aan mensen vertelde die ja. niet in Zandvoort wonen, dacht ik, nou dat kan niet. Ik ging op een avond het mussenpad op met mijn hondje. Het stond aan het einde zo'n groot hert. Ik moet zeggen dat ik toch niet door ben gelopen, maar het was nee. prachtig. Ja. Prachtig om te zien. Ja, ik, ik vond het juist leuk, want uh, ze wenden ook aan de omgeving ja. hè, waar ze ja. dan kwamen. Ze, waren, en, ze waren ook heel veel bij mij voor de deur. Ja. En uh, ja, ze hadden mij natuurlijk ook best wel eens met die hondjes zien lopen uh, s'avonds laat. Ja. En dan keken ze wel op, maar op een gegeven moment reageren ze niet eens meer. Maar je had no. toch een hertenfluisteraar? Die, die Willem van, van de Sloot? Willem van oh, der Sloot. Ja, ja. Die bracht ja. ze terug, maar, hè? Ja, Zegt, jongens, dat probeerden die. Maar dan kwam ik met die hondjes naar buiten. En toen stond er zo'n hert. En die kijkt op. En die gaat gewoon met neus aan neus met mijn hondje. Dan denk ik ja. nou, hoe machtig. Wat, wat Ja. Jongens, wat, een wat, ik op een, wat ik op een avond zag, het was oudejaarsavond. Ja. De herten liepen achter op het talud. En het vuurwerk barstte los. Ja. Ja. Dus ik schrok. Ik kijk naar buiten. Ze stonden gewoon door te grazen. Ja, ja. Niks van. echt waar, jongen. En dat ja. was vuurwerk, hè? Ja. Maar ze hadden er niks van. Helemaal. Dat, dat uh... gaat ons niet aan. En ik denk dat ze dus ook zich makkelijk hebben laten afschieten. Want ze ja. hebben er niks van. Zo gewend aan de mensen ook, hè? Ja. Ja, precies. Dat Zieters, is, uh, ja. Het hek is weg. Ze mogen zich verplaatsen. Nou. Wat wie zich nog niet mogen verplaatsen, dat zijn die. Uh, die, die koeien, die wilde koeien, hoe heet ze ze? De Hooglanders. Die Hooglanders, die hooglanders ja. uh, daar is nog een hek voor. Want oh. uh, ja, waarom dat is, die mogen niet naar de waterleiding duinen. Oh. En de herten kunnen makkelijk over dit hekje springen. En verder schijnt er al een zeeld aan dieren, insecten... en weet ik wat, zich heen en weer te verplaatsen over onze zeeweg. Nou, mooi. Ja. Jij noemde net Willem van der Sloot. Die heeft zich ja. heel erg ingespannen voor een hek... dat ze de weg niet overgingen, want er werden herten doodgereden. Er staan nog waarschuwingsborden... Misschien is dat nu ook minder. Mm -hmm. en sowieso gaat Toch lees je dat weinig dat er een vos aangereden is. Of een, een, een hert. Of zo. Ja, een hert zag je Die nog zal, wel eens. Ja, dat Van, wel. Om, ja, maar de voor weg. Ja. Voorheen was dat natuurlijk wel. Ja. Maar toch op de zeeweg moeten die hoge hekken er nog komen. Maar dat, ja. dat, ik denk nooit dat dat gaat lukken. Er zijn zoveel eigenaren van die grond. Ja. En ja. die moeten allemaal met de neus dezelfde kant op. En die moeten ja. allemaal willen investeren ja. in één in soort hek. Dat, dat, dat is eigenlijk een schier onmogelijke opgave. De gemeente ja. Bloemendal die gaat een proef doen op de zeeweg. Om het ja, verkeer dat... veiliger te maken. Ja, midden en in de, de zomer. Midden in de zomer. Ja. Dan wordt oh, de snelheid ja. 60 km per uur... en er gebeuren nog wat meer aanpassingen aan de weg. Nou, bij 60 km per uur... rij je ook een hert heel erg ja, dood, hoor. Ja, ja, ja. Maar um, ja, misschien. Dan komt er uh, een bus... Die de mensen die besluiten niet met de auto naar dorp te gaan... Uh, gratis gaat vervoeren. Ja, pendelbussen. Ja. pendelbus. Je hebt hè? Een pendelbus. Ja, op stappunten, hè? Dat is dan natuurlijk een hartstikke leuk idee. Ik weet niet waar die auto's dan geparkeerd gaan worden buiten ja, ja, het dorp. Nou ja, het gasthuis. Spaarne gasthuis. En okay. bij de Oké. Okay. En daar ja. kan je gelijk eens om bus stappen. Nou, ja. dat ja. zijn hele mooie plannen. Dat gaat midden ja, van vind de zomer Ja, dat vind ik wel een goede, goede ontwikkeling. Want ja, ja, dat scheelt zeker. natuurlijk heel veel stress voor de mensen die ja. hier komen. Ja. ja, ja, ja. En geld. En geld. Want ja... ja. Ah. Het is volgend jaar de laatste Grand Prix, dus reken maar dat de mensen toestromen. Dat kan dan ook voor een deel bij de pendelbus. Ja. Ja. ja, maar dan red je het dan niet meer mee. Dat dan moet er mee. meer ingezet worden. Daar red je het worden. niet meer mee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja. Dus veel gaande in de zee, boven de zeeweg, naast de zeeweg en straks ook op, op, de, zeeweg. De, zeeweg. op de zeeweg. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan weer even een muziekje draaien en dan gaan we eens horen wat er op cultureel gebied allemaal te doen is. Waar we lekker naartoe kunnen eh, op de winteravonden of middagen. En intussen gaan we even luisteren naar Little Milton met Walking the Backstreet's.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 That's why I walk the back street and cry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 Little Milton, he. he's walking the back streets and crying. Het ja, is vaak he, met die bluesliedjes. Er wordt veel gejank jok, ja. in die liedjes. Oh. Blues is droeven. Yes. Zeker, ja, ja, ja. Wel mooi dat je het op zo'n manier uh, je verdriet kwijt kan. Ja. En daar anderen maar... zo blij mee maakt, de ja. luisteraar. Ja, ook dat <laughs> nog. Ook dat. Maar dan gaan we van de blues even naar de jazz. Oh, gaan we naar ook, jazz. Ja, we gaan even naar de jazz. Yes. Oh, is, uh, yes. Wat is de jazz in Zandvoort? Het is natuurlijk weer de eerste of de tweede zondag, tweede is het altijd, hè? Ja. Van de maand. Ja. En dan is er weer jazz, nog ja. steeds natuurlijk in Nieuw Unicum. Ja. En het komt, dit keer komt het kwartet Florian Wempen met het programma heet Celebrating the Music of Sonny Rollins. Okay. En Florian Wempen staat dan in de schijnwerpers, want het gaat om de tenorsaxofoon. Op tenorsaxofoon Florian Wempen zelf, Dirk Heima, gitaar, Frans van de Geest, bas. Sander Smeets drum. Het belooft een prachtig swingende middag te worden in Nieuw-Innicum. Je kan dus weer reserveren via jazz in En als je het lekker vindt, kan je dus nog blijven eten ook. Moet je het wel even aangeven ja, bij je de reservering. Het, het begint ja. om half vier. Dan ook even leuk voor de kindertjes. Die vergeten we natuurlijk nooit in onze cultuuragenda... En er is in het verhalenhuis... die noemen we nogal eens. Er staan altijd van die leuke dingen in het verhalenhuis. Oh, Ze, doen, ze zijn er ja. zo actief met alles. Zo ja. leuk. Ja. ja. We zijn er toen geweest vorig jaar bij BEP. <laughs> die daar de drumde. Passion. Bij ja. een kerst. Uh. Ik drumde de pest. En ik was het voor de ja. eerste. En ik vond het zo'n leuke locatie. Ja. ja. Er is nu een peuter musical van anderhalf plus, daar kan je erheen. Uh, ga mee op reis met Jozef en Maria naar Bethlehem. En dan kennen we allemaal dat liedje van... Kunt u ons de weg naar Hamelen Oh, dat hebben ze vervangen voor Bethlehem. Dus het is, ja, het is oh. daarvan. Kun je ons de weg naar Bethlehem vertellen? Miss oh, wat misschien leuk. wat apart. Kerstmusical voor peuters en kleuters... Dit is al meer dan twintig jaar een groot succes in Haarlem en verder buiten. En daarom zijn er ook dit jaar weer zes voorstellingen. Die zijn op zaterdag dertien... Ja? De eerste begint om 11 uur en de laatste om half 4. Ja. Dus je moet even kijken op uh, www.verhalenhuis.nl. Waar er nog plek is. is. Er komen allemaal okay. kerstfiguren, allerlei, uh, die komen weer langs. Ja. En de, de kinderen moeten ook in beweging komen. Je mag niet oh. stilzitten tijdens de reis, dat mag niet. Oh. Er is een verrassend sfeer, vol kerstdecor en hele leuke liedjes. Dat kijk, te niet gek te op staat er, en dat is grappig. Kijk, niet gek op als uw kind midden in de zomer... nog opeens een kerstliedje begint te oh, zingen. Ah, oh, <laughs> dus Wat leuk. Nou, nou, dat nou, klinkt heel veelbelovend. Heel veelbelovend. Ja, wie ook veelbelovend klonken vroeger... dat waren de volgende artiesten. En wat hebben we van ze genoten? Dat zingen we ook nog wel eens in de zomer. De Rubets met Sugar Baby Love. Ja, ja, ja. Die Tijdens... heeft er geen koekjes in mond. Die mag gaan praten. <laughs> nou, ik zal ik nog even. En er is meer... Ik ben nog even in cultuursfeer. Ja, hè? doe even. Ja, oh, dat ja vind dat ik, we zo... hadden het net over dat uh, uh, verhalenhuis, maar dat is natuurlijk ook. Zo'n leuke plek. Ook leuk. kerkers, oh, ja. Ik ben de laatst geweest. Dus met, ja, dat zei jij. Oh, wat enig. Ja. Ja, dat, We gaan al, al... het gewoon noemen, hoor. Want het is gewoon ontzettend leuk. En het, dat kerkje is natuurlijk nu ook heel leuk in kerstsfeeren, denk ik. Het verhaalhuis dat... is in de Egmondstraat. En waar kunnen de mensen het mosterdzaadje vinden? Dat is... Uh, Fijn dat je dit mij even zo onvermaakt ja, ja, ja, dat is, is in, in Zandpoort Noord. <laughs> Kijk, Zandpoort ik zie. Noord naar de Kerkweg Zand... 29. Kerkweg, want ik zie wel parkeeradvies. Ja. Ja. De er wordt, ja. Inderdaad, want de Kerkweg is een, is een drukke straat. Daar, daar wordt veel geparkeerd. Terwijl even daarvoor, en dan hoef je maar 100 meter te lopen of zo. Ja. Uh, daar heb je het winkelcentrum met het Weertheimplantsoen. Daar kan je altijd je auto kwijt. En dan moet je gewoon een klein stukje de Kerkstraat ja. inlopen... Ze hebben dag. nu een, een winters Franse Camadou. Oh, dat wordt zo mooi. Camadou. Zo op zondag 7 december. Dat is al aanstaande zondag. Ja, zondag. Ja, ja. Verdrijft Camadou de skilte van de dag. Met Franse chansons. Die het licht van kerstmis brengen. Ik vind het ook zo mooi geschreven. Hè, dit. Ik weet niet ja, wie die ja. dat, dit, dit schrijft. Zo wervend. De betovering van de wintermaanden. Verteld door het Franse lied. Wie kent niet Tom Léneige. Mm -hmm. Carol Doucet. Dasha Belt. Die Kova, Ja, ik moet het wel goed zeggen. Hè? Ja. En Hans van Gelderen... die voeren deze middag het Is publiek mee... in een middag vol muziek... waarin warmte fluistert. Moet je even opletten wat voor zin ik ga maken. Ja. Waarin warmte fluistert in elke noot... en winterse magie... zachtjes je ziel raakt. jonge. Van tijdloze tradities... tot de kwetsbare klanken van Brel en Adamo. Nou, daar ga je toch naartoe. Entree 1250. Nou, je kent het verhaal, Dolly vertelt het wel eens... He, uh, als het niet lukt, als je niet... de mensen die het niet uh, zo... Uh, hoe zeg je dat? Die het niet zo breed hebben. zijn, Ja, maar al kan nou. je het niet betalen, ben je welkom. Ben je gewoon, gewoon welkom. De, adver, de richtlijn is 12,50 om te betalen. Of 12 euro. Je mag ook meer geven, want ja. al dat geld gaat... naar de artiesten. artiesten. En die komen vaak van verre. Ja. En uh, ja, dat ze in ieder geval hun reisgeld er weer uit ja. hebben. Geweldig, hè? Ja. ver is niet nodig... Nee. Het begint dus zondag en het begint om drie uur. Ja, en in de inloop is om half drie. En ik ben bijna klaar met mijn cultuur. Dan mag Pep ik Diep allemaal nieuwtjes nog. Maar ik wil nog even reclame maken voor het wintercircus in Haarlem. Okay. Dat is natuurlijk echt voor de kerst ook heel leuk. voor de kinderen van 19 december tot en met 4 januari. 30 fantastische voorstellingen met de beste circusartiesten van Europa. Nou, ik geloof dat het helemaal zonder dieren is ook tegenwoordig. in ja. kinderen, ja. de, de circus. Ja. Ja. Dus dat ja. is wel, uh, mm -hmm. wel mooi. Je moet dus wel even gaan reserveren, maar dat is ook weer heel makkelijk. www.wintercircushaarlem.nl Nou, kijk aan. Nou, leuk. Het, makkelijker kunnen we het niet maken. Ja, maar nee, wat er ook nog wel een klein ja. beetje cultuur is. Dat is natuurlijk ons uh, nieuwe museum. Daar hebben ze momenteel... Let op, meisjes. Ik heb een Duitse vriendin. Ja. Daar hebben ze momenteel... In de nachtkriegzeit, uitstelling und ontvoortrak over die wederopbouwfase. Zo, so, Beb. Ja, de wederopbouw het na de oorlog. Ja. Dankjewel, je ja. wel, 6 die december. Alleen de... al. Vanaf 6 <laughs> december tot 6 april staat het Zandsvorst Museum in het teken van de ingrijpende architectonische transformatie die Zandvoort na de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En toen werd het een badplaats. Want in de Tweede Wereldoorlog is deze badplaats... met de grond gelijk gemaakt ter vervuren van de Atlantikwal. Ja. Dat was een wal tussen het puntje van Noorwegen... en Frans-Baskeland-verbond. En die, die eigenlijk iedereen weg moest houden... ter verdediging van Hitlers Rijk. In november 1942 werd een groot deel van Zandvoort geëvacueerd. En um, toen werd er de sloop hier... Uh realiteit. 648 gebouwen, waaronder 75 villa's, 16 pensions, 20 hotels. Toen ging ook mooi hotel weg. We <kijkt> um, werden van gas en water en elektriciteit afgesloten. De autowatertoren die gebouwd was in 12, werd in 17 september 43 opgeblazen. Dus dat was een hele droevige periode voor Zandvoort. En daar wordt dan in het museum een tentoonstelling uh, gegeven over hoe het dan weer op werd gebouwd. Nou, dat het is misschien centrum, best wel interessant om weer, te ja. zien. Ja. centrum kreeg een moderne structuur... de heropening van het strand. Het circuit gaf een nieuwe vitale impuls. Ik moet zeggen dat de grond van het circuit is gebouwd... op de resten op van de, de watertool. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, dat wordt een interessante uh, tentoonstelling... Um, zondag 14 december is er ook nog een lezing van. Even kijken. Logische bloemen, geloof ik. Heb, volk volk volk ja, bloemen, ja, gaat. Die gaat daar nog iets, iets uh, aan toelichten. Ja, over dus, hetzelfde tijdperk. Ja, ja, ja. Op naar het museum. We, ja. kunnen, we, we moeten natuurlijk boos zijn dat dat is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Maar we zijn ook niet allemaal even blij met hoe het is Opgebouwd, want maar, ja. het was niet nee. allemaal even mooi. Nee. We krijgen daar heel veel informatie over. Zo'n ja. noodbouw, joh. Het, het ja, dus dat, moest, moest zoveel komen in zo'n korte tijd met zo weinig ja. ja. geld, dus dat ja. kan je ze niet kwalijk nemen. Dat mogen we ze niet kwalijk nemen. We gaan juist en, en, uh, en, ja, de, wat er momenteel bij wordt gebouwd, vind ik dan weer heel hoopvol. Ik ja. vind echt mooie ja. dingen verrijzen. Nou, er draait ook altijd een film in het museum. Hè? <coughs> Maar dan zie je ook al die oude gebouwen. Dat was echt leek naar wat Koerhuis. Tussen Zandvoort en Scheveningen was ook altijd een soort strijdgaan. Ja. Wie het mooiste badplaats had. Ja. Nou, ik vind Scheveningen echt uh, waardeloos geworden. Nou, zeker. Ja. Heel, Och, hoe hebben ze dat kunnen doen? Heel je ziet lelijk. het hele Koerhuis niet meer terug. Nee, een hele lelijke gebouwen aan de kust. Ja. Allemaal beton. Ja. Dus nee, nee het sfeerloos. Dus wij komen er toch als winnaar uit. Ja. Ja, <laughs> ja. Ik wil even naar de volgende winnaar toe. Want uh, er is er eentje die uh, een enorme leuke conferentie heeft gemaakt. Uh, en liedjes heeft veranderd naar de, naar de huidige tijd. En dan heb ik het over Rob Schepers. Uh, die De nieuwe versie van Sigins komt, de stoomboot 2.0. <laughs>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 komt de elektrische stadsbus <lacht> uit Turkije weer aan hij brengt ons Sint Nicolas slash Nicolette <lacht> ik zie hem slash haar tussen de beveiligers amper nog staan zijn gelijkwaardige compagnon staat te lachen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 <laughs> Wat een man, hè? He. Heerlijk, is toch heerlijk. Geweldig. heerlijk geweldig. Ja, ja, ja, ja, verzin het maar. Zien he. ja, de luisteraars niet, maar het ziet er ook heel raar uit. Heb heeft een hele raar Sinterklaas pak aan? Ja, helemaal. Uh, ja. Een helemaal. Ja, ja, <laughs> ja het, het, het, het, het ziet er vreselijk Echt uit. Ja, enig, ja, enig. ja, ja. We gaan nog even de muziekje draaien. Het zit er alweer bijna nou, op. Jo. Dus een muziekje en dan doen we nog uh, een beetje. Doen jullie trouwens wat aan, aan uh, Ik moet zo naar huis, ik moet die surprise maken nou. Ik heb het net verteld. <lacht> ik dacht dat je maken. maakt, nee, moet je echt een surprise ik moet maken. Nee, surprise maken. Nee hoor. Oh, ik kan wel <lacht> zeggen, je zwager heeft geluisterd. Die hoor. Die komt niet. <lacht> <Nee>. Jullie <lacht> moeten jullie gekomen nee, nee, nee, wij doen nee. niks. De nee, nee, nee, nee. me, meeste mensen doen geloof ik nu ook een kerst, hè? Ik maar, weet wel, dat moet ik, ik jullie think, vertellen. Ja. Toen Sinterklaas net in het land was... toen was ik, was ik bij Ulrike... en ik loop de trap af... en <laughs> ik zal het nooit vergeten... staat er voor de haard... Een, een dameschoen en een klein hondenschoentje. Ah, ah, ah, ah, ah. Een heel klein worteltje. Oh. Had zij klaargezet. Ah. Ik heb zo verschrikkelijk gelachen. Dat hondenschoentje ook. Dus ik heb er de nou, volgende dag de gauw wat zien. De is wel gedaan. bij ons geweest. Want er stond bij de houtkachel. Bij ons, ons twee schoentjes met letters erin. Wat lief. Vanmorgen, dat, ja. Oh, Wat we waren lief. we hebben echt gezegd Oh, bedankt, Sinterklaas. Wat leuk. Ja. Hij is niet ons huisje voorbij gegaan. Nee, maar nee, nee. jullie hebben ook echt een goede schoorsteen. Ja, maar, maar wij zitten in komen. de steigers. En toch heeft de Sint ons gevonden. Ja, juist, ja, juist met juist die steigers. Smakkelijk voor die oude Ja, ik, ik ben altijd nog blij dat mijn schoenen er nog staan. Dus. Ja. ja, nee, maar echt waar. Want Lea heeft dezelfde maat als ik. En die heeft nog wel eens de gewoonte om mijn schoenen dan aan te trekken. En dan denk ik, dan doe ik die aan. En dan saus er erin heden niet meer. Maar dat is dus. wel de conferentie van Toon Hermans. De ja. Ja, precies, ja, ja. maar die zegt wel blij dat mijn goederen er nog zijn. Ja. <laughs> ik zie Lea al weglopen. Als <laughs> <laughs> ze denkt dat er ligt dan een dichte zolder in ze ligt, die ligt letterlijk in maar haar zolder. Maar ik vind het sowieso tegenwoordig voor het paard ook zo. Met die zonnepanelen op het dak en al die ellende. Ja, het wordt steeds moeilijker. Als het een kan je niet meer het dak op sturen. Nee. Nee. Ja, nee. Ja, o, zo nee, snel. Ja, nee. Hé hey, nee. jongens, we gaan nog even een uh, lekkere meezinger doen. Frans-Duits met: Jij ja, denkt maar dat je alles mag van mij. Oh, ja. Yeah. <laughs> S'avonds laat je mij alleen. heb daar niemand om me heen. Probleem laat je sigaret. Dan ga ik alleen naar bed Mijn gedachten doen zo wij Waar zou jij vanavond zijn? Kijk doelloos naar het verhaal. Wacht op je voetstap in de gang De kloppige lijden stil verdriet Wat ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan Kunnen wij zo verder gaan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 Ja, paul pa, pa, Duits wil ik zeggen. Frans Duits met je denkt maar dat je alles mag van mij. Ik word altijd zo vrolijk van het nummer. Ik weet niet waarom. <lacht> <lacht> lekker melodietje. Dat maar jij goed. denkt nou ik doe toch lekker wat ja, ik wil. Je Niemand, denkt dat je alles mag mij. Niemand nou. gaat dat niet tegen mij zeggen. <lacht> <lacht> uh. <lacht> nou, we hebben nog vijf en een halve minuut. We kunnen nog een klein berichtje doen. Een klein berichtje wat ik wel leuk vind voor dit dorp... is dat in het pluspunt uh, in januari... of ik weet niet precies wanneer ze beginnen. Ja, ik geloof januari. Inloop, dan komen er jam sessions. Oh is, ja, leuk. Dat is, dat. is eerder geweest en dat, oh, ja? Komt, ja, dat komt weer terug... En voor alle mensen die een instrument bespelen... en die dat gewoon wel eens met elkaar willen doen... of, of, zingen. Op, of zingen, of op een podium willen zijn... Jam Sessions in Zandvoort. Het krijgt een nieuwe impuls. Uh, het zijn maandelijkse bijeenkomsten, muzikanten, vocalisten... die komen samen om uh, live te spelen en te zingen. Het is iedere vierde vrijdag van de maand... Het is nogmaals in het pluspunt in Zandvoort. Maar je hoeft je niet aan te melden. Je, het is toch handig om je aan te melden. Want er wordt namelijk van tevoren... wordt er een nummer verspreid... wat met elkaar gespeeld gaat. Oh, nee. oh, wat leuk. Ja. En dan kan je dan nou bepalen of je het kunt. Ja. Of je het nummer wel mee kan spelen. Wil. En of je het ook wil. Ga jij ook, denk je? Ik denk het niet, maar in ieder geval... <laughs> het is tussen, het is tussen 8 en 10 uur. De inlooptijd is om half uh, 8. Nou, als je een zwaar instrument hebt, dan moet je toch even overleggen. Want er zijn daar ook instrumenten aanwezig. Kijk, een trompet, gitaar neem je zo mee. Maar drummers bijvoorbeeld. Ik weet niet of er een drumstel staat. Maar dat gaat dus gebeuren. Jam sessions weer terug in dit dorp. In het pluspunt. Nou, en ik weet niet precies. Uh, er is daarna nog napraten in de bar. Ja. Nou, dus dat wordt een echte, krijg je het echte artiestengevoel. Hey, en, en is er hier in het dorp eigenlijk nog een soort kerstmarkt of zo? Weet je Of helemaal niet. Volgens mij is er geen kerstmarkt okay. in dit dorp. Ik Dacht dat ik dat het heb ik er ook niet over was. gehoord. Nee. Nee. Nee. Maar het ijsbaantje gaat dus wel open. Ja, dat is, zeker. Doel ga jij nog meedoen? Ga jij ja, meedoen? Ik ga met, met het uh, uh, uh, fluitketel. Uh, het fluitketel oh, ja, ja. Ja, ah. ja. Ja, met ja. De Team ZFM. Ben je al in training? Nee, nog Daar niet. Daar dus je een beetje ik... met je eigen fluitketel een beetje uh, oefenen. Uh, ik heb geen fluitketel. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Nee, ik ben zelf... Uh, Krijg je krassen die fluit. ook, hoor, op je pakket. Ja, dat is nee. zonde. Nee, maar nee. je kan wel in West-End, zag ik, kan je oefenen. Oh. Daar zit een curlingbaan. Ik zal het even voorstellen aan het team dat we een keertje gaan oefenen. Dat we niet uh, even ja, goed beslagen ten ijs komen. Ten ijs, hè? ja. Ja. Want wij moeten natuurlijk in januari verslag doen van jullie winst. Hè? Ja, precies. Ja. ja, laten we het ja. hopen. Je mond zal koekies eten. Het zou toch wel leuk zijn als ZFM de beker wint, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, we gaan ons best doen. <lacht> uh, ja, het is, het is altijd een beetje mazzel hebben ook natuurlijk. Ja. Maar het gaat vooral om de gezelligheid. Het is, het is echt lachen, gieren, brullen. Wij hebben het toen met het damesteam gedaan... Zoveel jaar geleden. En, en we hebben zo'n plezier gehad. Ik herinner het mij. We hebben ja. verschrikkelijk veel ja. loven gehad. Het is best nog moeilijk hoor. Ja, dat ja, is dat, het dat ook. ook. Ja. Beste vinden curling altijd een beetje suf, maar volgens mij. Ja, uh... nee. ah, met die fluitketels is, is het, het uh... leuk. Het is ja. dan echt feest. Toch? Ja, is feest. Pegen, dat is nog ja. wel even een dingetje hoor. Je ziet altijd echt kracht zetten. Ja, ja. ja. en die baan die moet ook weer schoongemaakt worden. Dat nou, is hard. Ook. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En wat we dus hebben gehoord hier ja. van de man van de ijsbaan. Ja, die Erik fluitketels. Pranser, dat was leuk. Ja. Ja. Die fluitketels worden met beton gevuld. Ja. geestig hè? Ja. Ja. Dus dat zijn best zware dingen. Ja, er ja, moet even een beetje geoefend worden, jongens. Want ja, wij, precies. Wij moeten trots zijn op ZFM. Ja, ja maar dat zijn we toch ook. Maar ja. dat moeten we ook wel een beetje naar buiten brengen. Ja, ja, ja Hé, hey, lieve meiden. Uh, het, het, het is nu echt bijna uh, klaar. Want het, we gaan naar de klok van 12 uur. Hij tikt onverbiddelijk door. Dus oh, het he? is zo afgelopen. Uh, ik, ik wil jullie beiden enorm be bedanken voor jullie bijdrages. En uh, ja, die uh, prachtige conferenties die krijgen we vast en zeker van Honey binnenkort. Was hij leuk terug? De 40ste, te horen. Want het moest er speciaal zijn voor de 40. Voor de veertigste, voor mij is het een topper. Echt. Ja, <laughs> heerlijk. Ik heb weer de genoten de ervan. Ik heb, jij vertelt het zo dat ik het helemaal voor me zie. En dat ik denk van oh shit, dat heb ik ook. Echt een, ja. een feest ja. van herkenning. Maar ja. ik wens in ieder geval mensen vanavond... allemaal een hele lekker klaar. Ja, ja, maak er een feest van vanavond, ja. jongens. Ja. En uh, ja, vier je het niet. Denk dan toch maar gewoon aan al die kinderen... die ja. vandaag en vanavond verrast worden. En ja. Uh, ja, weer helemaal genieten van dat prachtige feest... wat gewoon niet mag verdwijnen. Nee. Laten we nee. dat goed in de oren We Moeten onze we volwaken, hoor. We, we, we moeten er ze zeker maken. Ja. Veel te snel neigen we al naar die kerst. Nee. En ik vind het ook heel goed uh, Sinterklaas weer. Ja, als dit, ik naar buiten ja. kijk. Ja, ja, ja, ja perfect. Het perfect. Perfect. is precies wat, zoals Mysterious. het in de boekjes getekend. En als je getekent. voor staat, dan krijg je toch weer een beetje kriebels in je buik. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Als je me ziet, geloof je gewoon. Klaas? Ja, je gelooft. Ja, dat heb je ik ook. Gewoon. Ja, dat ja. heb ik ook. Als ik oh. een Sinterklaas zie, dan is hij voor mij helemaal echt. Ja, absoluut. Nou jongens, een hele fijne avond en prachtige feestdagen alvast. Oh nee, we zijn voor de feestdagen nog even bij ja. jullie. Hè? De 19e ja, de 19. de 19. ja. voor de kerst zijn we er weer en dan maken we er weer een gezellige uitzending van. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren en het kijken. Want ik heb wel gezien dat een heleboel mensen aan het kijken waren. Dus we je even. Ik zeg tot de volgende keer. Uh, wat mij betreft, ik ben er morgenavond weer met uh, Mick Boskamp van 8 tot 9. Met uh, nieuwe releases die eigenlijk nooit te horen zullen zijn op de radio. Of misschien amper. En ik moet zeggen, hij, hij zoekt hele mooie nummers uit. En uh, over twee weken dan zijn we er weer. Okay. Dag allemaal, blijf gezond. Doeg. doeg. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.